12 uur. Het NOS Journaal. Martijn van Beek. Goedemiddag. Doden bij explosie tijdens kerstviering Nigeria. Top 2000 staat op het punt van beginnen. En Ringen Olympisch Stadion gestolen. Het weer bewolkt en op de meeste plaatsen droog. In het westen mogelijk nog wat zon. Het is een graad of 10. In het noordwestelijk kustgebied staat aan het eind van de middag een harde wind. Kracht 7. Morgen veel bewolking en kans op wat regen. In een kerk in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja is tijdens de kerstviering een ontploffing geweest. Volgens een woordvoerder van hulpdiensten zijn daarbij tenminste tien doden gevallen en een nog onbekend aantal gewonden. Waarschijnlijk zijn er nog meer doden. Ook uit de stad Jos komen berichten over een ontploffing. Het is niet bekend of de explosies het gevolg zijn van aanslagen. In Nigeria zijn de afgelopen tijd veel bomaanslagen en aanvallen geweest door de radicale moslimgroep Boko Haram... Daarbij zijn dit jaar volgens schattingen al 465 doden gevallen. Het noorden van Nigeria is overwegend islamitisch, het zuiden christelijk. Op het Sint-Pietersplein in Rome zijn tienduizenden mensen bij elkaar... voor de traditionele kersttoespraak van de paus. Rond deze tijd begint hij daarmee. Vanaf het balkon van de Sint-Pieterskerk spreekt hij de zegen Urbi et Orbi uit... in meer dan 60 talen. Gisteren, bij de mis op kerstavond, sprak Benedictus een afkeer uit... van de toenemende commercialisering rond kerstmis riep gelovigen op om door de oppervlakkigheid heen te kijken... en de ware betekenis van kerstmis te ontdekken. In Nederland spreekt koningin Beatrix straks het volk toe. Vanaf één uur is haar kersttoespraak te volgen... op Nederland 1, Nederland 2 en hier op Radio 1. Verwarring gisteravond over een vuurbal in de lucht... die in het hele land te zien was. Want wat was het... Veel mensen belden de politie, omdat ze dachten dat het een neerstortend vliegtuig was. Maar volgens de NASA was het een meteoor. Wat direct weer werd tegengesproken door ruimtevaartdeskundigen. Wetenschapsjournalist Govert Schilling is aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u die voerbel met eigen ogen gezien? Ik heb hem helaas niet gezien, maar inmiddels wel veel filmpjes en ooggetuigen verslagen. En het is heel indrukwekkend geweest. Ja, want hoe zag dat eruit? Nou, een uh, enorm helder licht wat heel traag, bijna horizontaal... Uh, Langs de hemel bewoog en uiteindelijk in een aantal brokstukken uiteenviel. En dat zie je inderdaad ook wel eens met een hele grote meteoor... als er een grote ruimtesteen naar beneden komt. Ja. Maar deze ging trager. En uh, ja, er is inmiddels wel echt met zekerheid vastkomen te staan... dat het geen gewone meteoor was. Nee, want wat was het dan? Nou, dit was, heel bijzonder, de derde rakettrap van de soyuz raket waarmee André Kuipers naar het ruimtestation is gelanceerd. En het is buitengewoon uitzonderlijk dat die dan net vanuit Nederland gezien kan worden. Want die raketrap heeft 52 rondjes om de aarde gemaakt... en op enig moment duikt die er is de dampkring in. En toch wel heel leuk dat we op die manier iets van de lancering vanuit Nederland nog hebben kunnen zien. Ja, want hoe weet u dat zo zeker, dat het dan toch die capsule is geweest? Nou, het is in ieder geval uh, bevestigd door uh, meteoren- en uh, satellietdeskundige Marco Langbroek uit Leiden. Die heeft uh, contact met een uh, Amerikaanse uh, militaire organisatie die alle ruimtebrokstukken in de gaten houdt. En die voorspellen dus ook van dit soort rakettrappen exact wanneer, met welke snelheid en in welke richting ze neerkomen. En dit komt helemaal overeen met die voorspellingen en het... Uh, uh... Ja, het ruimtebrokstuk is ergens in de buurt van Saarbrücken in Duitsland uh -huh. uh, in de Damkring gekomen. En vanuit Nederland zag je dat dus min of meer in zuidelijke richting. Ja, en het klopt dus dat dat, want die lancering was vorige week woensdag natuurlijk, dat dat zo lang duurt voordat dat weer terug is. Ja, de rakettrap heeft uh, de Soyuz-capsule uiteindelijk voldoende snelheid gegeven om in de juiste baan te komen. En dat doet hij al op hele grote hoogte boven de aarde. Mm -hmm. Dus die lege, die uitgebrande rakettrap draait dan zelf nog een flink aantal rondjes... voordat hij door de wrijving in de aardse dampkring uiteindelijk naar beneden duikelt. Ja, en dan verbrandt hij helemaal. Er komen geen brokstukken verder nog hier. Dan uiteraard. verbrandt hij zo goed als zeker helemaal. Maar ik wil niet helemaal uitsluiten dat er misschien een paar kleine dingetjes naar beneden komen. Maar daar is mij eigenlijk niets van bekend. Ja. Maar ja, nogmaals heel bijzonder. Een, een fantastische... Ervaring voor de mensen die dat gisteren hebben gezien, even voor half zes. Ja, en is er nou nog een soort instantie die uiteindelijk officieel gaat zeggen wat het nou was? Hmm. Dat, ik denk dat je daar niets meer over kan doen... dan precies dit soort voorspellingen ja. en tijdstippen gebruiken. Want uh, ja, je zou in principe, als er goede metingen zijn gedaan aan dat licht... zou je daaruit kunnen afleiden dat het geen gesteente materiaal is, maar metaal. En dat zou een manier zijn om het nog sterker te bevestigen. Maar er is eigenlijk geen twijfel meer over. Oké, okay. dank u wel. Goal ik Nog even één ding oh, zeggen ja? voor de liefhebbers. Vanavond, ook rond half zes, ja? kun je het ruimtestation zelf zien overkomen. Dus als het helder is, allemaal naar buiten, tegen half zes en zwaaien naar André. Oh. Oké, okay, nou dan gaan we het doen. Dank u wel, Govert Schilling. Okay. Ja, over André Kuipers gesproken. Die uh, is meteen in actie, want zo dadelijk geeft hij vanuit het ruimtestation ISS... het startzijn voor de top 2000 op Radio 2. De astronaut kondigt dan het laatste nummer van de lijst aan... Thorn van Nathalie Imbruglia. En eigenlijk wilde de ruimtevaartorganisatie ESA daar helemaal geen medewerking aan geven... maar Kuipers wist persoonlijk toestemming te krijgen van zijn werkgever... Er zijn dit jaar 3 miljoen stemmen uitgebracht. Kort voor oud-jaar wordt de nummer 1 gedraaid. Dat is dit jaar weer Bohemian Rhapsody van Queen. En vorig jaar stonden de Eagles op 1 met Hotel California. Dit is het NOS-journaal. Martijn van Beek. In het noorden van Afghanistan heeft een zelfmoordaanslag... aan zeker 20 mensen het leven gekost. Er zijn zeker 50 gewonden. Over de precieze locatie bestaat onduidelijkheid. Er zijn berichten dat de aanslag in de provincie Kunduz is, maar andere bronnen zeggen dat het in de buurprovincie Takhar was. De dader blies zichzelf op bij een begrafenis. In Amsterdam zijn de ringen van het Olympisch Stadion weggehaald. De vijf ringen hingen boven de hoofdingang bij de tekst Altius Fortius, wat Latijn is voor sneller, hoger, sterker. Het gaat waarschijnlijk om een Audiaarstunt. De daders hebben een bord bij het stadion achtergelaten. In de tekst op het bord wordt erop gezinspeeld... dat de ringen zullen worden terugbezorgd. 8,6 miljoen euro. Een record voor Serious Request 2011. Een week lang zaten drie dj's van 3FM vrijwillig... en zonder eten opgesloten in het Glazen Huis in Leiden... om geld op te halen voor het Rode Kruis... Colette van Nune was gisteravond bij de laatste uurtjes van Serious Request 2011. Een week geleden lieten drie DJ's zich opsluiten in het glazen huis op een plein in Leiden. En dat allemaal voor het goede doel. This one's for mama. Het thema van het glazen huis 2011 is Moeders. Help een moeder, red een gezin. Dat is de slogan. De bedoeling is dat er zoveel mogelijk geld op wordt gehaald om moeders in oorlogsgebieden te steunen. Help een moeder, red een gezin. Het idee is eenvoudig. Vraag een plaat aan op 3FM en stort geld om dat plaatje te horen. En dat geld gaat allemaal naar het goede doel. Dat is de al alleen. dat meen je nog niet. Hoeveel heb je overgemaakt? 20 euro. 20 euro, dat is hartstikke leuk. Fantastisch bedrag, de Dankjewel Dank je wel, hè? Maar inmiddels hebben mensen allerlei andere dingen bedacht om geld op te halen. Ik zag hier een jongen op het plein die zich helemaal onder liet gooien met pudding... 5 euro per keer. Ik heb natuurlijk geld gestort. Ja, zeker weten. Dat kan je toch niet overslaan, zo'n happening. Mm. Hoeveel? Dus ik heb 25 euro. Jullie nog geld gegeven hier voor Serious Request? Uh, nog niet. Nee, nee, nog niet eigenlijk. Daar staat een mevrouw met een collectebus. oké. Okay. Ja. ja. We hebben nou inmiddels uh, door middel van uh, een kerstactie. We hebben allemaal geld ingezameld en samen was dat 6.000 nog wat. Ja, 6.000 ja. euro en met hele school. En we hadden met de school een soort van uh, namaak, glazen huis, weet je wel. En daar hadden we 2.000 euro nog wat mee opgehaald. Dus dat is lekker. Ja, Leonardo-kadeesje. Ja. <laughs> ja, we hopen op uh, elke keer ook weer een hogere opbrengst natuurlijk. En uh, mijn bus er ook nog een keer bij, dus uh, die 7 miljoen, dat gaat zeker lukken. Koen, Timo, Gerard, leg je hand op die knop. Oké, okay. leiden we tellen af. Drie. 2, 1, go! 8 miljoen euro! Een verslag van Colette van Nuenen was dat gisteravond in Leiden. En niet alleen in Leiden stond een glazen huis, maar ook in Eindhoven... daar werd geld opgehaald voor die landelijke Serious Request-actie... opbrengst bijna 30.000 euro, waar de kosten lagen veel hoger... De gemeente Eindhoven stak ook geld in het evenement en de CDA-fractie wil nu opheldering. Contact nu met Ibrahim Wijbenga, CDA-raadslid in Eindhoven. Meneer Wijbenga, hoeveel geld heeft de gemeente eigenlijk in het evenement gestoken? Nou, dat weten we niet, want ons uh, uh, uh, als grootste oppositiefractie wordt ons geweigerd in zaak te geven uh, over de besluitvorming. En het vleesje weigert ook te zeggen hoeveel gemeenschapsgeld er een serieus luid is gestoken. Maar u weet wel uh, dat, dat de kosten veel hoger lagen dan de opbrengst? Jazeker. Ja zeker. Dus uh, en omdat het, uh, het evenement is ontzettend tegengevallen, helaas. Uh, grote artiesten hebben het laten afweten, uh, sterk weer, nou noem maar op. Uh, en ja, wij hebben gewoon op een gegeven moment daar al een technische vraag over gesteld. Nou ja, hoe staat, hoe staat de vlakheid bij ja. nou op het moment? En uh, de totale openheid die bijvoorbeeld vorig jaar is gegeven bij Serious Serie's Request toen, toen, toen die in Eindhoven was, mm -hmm. ja, die uh, die is er nu niet. Hè. Alles wat er toen. Uh, laten we zo zeggen dat de rekening. Niet, die werd toen gespecificeerd. Die staat ook op uh, Eindhoven.nl. Ja. En nu niet. Nu helemaal niet. Maar weet u dan wel wat er fout is gegaan? Nou, uh, ik denk dat er in het proces. dat, uh, dat er wat inschattingsfouten uh, zijn gemaakt. Uh, maar dat zal dus ook aan, aan de wethouder gaan vragen. wat er wat, wat dan uh, onder andere fout is gegaan. Maar met name grote publiekstrijkers die hebben het laten afweten. Uh, uh, het weer en, en natuurlijk ook het publiek. Nu is de opbrengst bijna 30.000 euro. Dat geld gaat, gaat wel gewoon naar de actie? Uh, wat ik heb begrepen is dat de organisator het uh, gewoon uh, heeft uh, afgegeven bij, uh, bij, bij het Slaaghuis bij in Leiden. Ja. Dus daar ga ik gewoon vanuit. Volgens mij is daar gisteren ook... Uh, ...ook aangerefereerd gerefereerd van dat dat geld gewoon intact zou blijven. Dus dat, dat het geld voor, voor het goede doel zou ook uh, voor het goede doel bestemd zijn. En wij hadden daar ook vragen over gesteld, want wij waren op een gegeven moment bang... ...dat uh, mensen die dus gingen doneren, dat ze in feite een gedeelte van hun uh, van tientje wat ze doneren... ...dat dat uh, terugvloeide naar de organisatie. Dus daar waren we, werden wij heel erg ongerust over. Ja. En u weet nog niet of dat ook zo is? Uh, als het goed is, uh, wat wij hebben meegekregen, en we zullen dat nader ook nog aan de wethouder uh, nog een keer de, als een verduidelijke vraag nog neerzetten, is dat de mensen die dus bijvoorbeeld een tientje hebben gedoneerd, dat het hele tientje uh, naar, uh, naar het goede doel gaat. Ja. En hoe gaat u nu verder? Want die kostenpost die, die ligt daar, dat, dat geld moet ook ergens vandaan komen? Nou, hoe wij gewoon verder gaan, is gewoon dat wij gewoon, uh, het college nogmaals verzoeken om openheid van zaken gewoon te geven. En zolang het college weigert te zeggen hoeveel gemeenschapsgeld in het live is gestoken, ja, laten we zo zeggen, voelt het gewoon niet goed aan. En, en is dat ook niet goed uh, voor, uh, voor de beeldvorming. Dus wij wilden opheldering voor, voor, voor uh, juist ook voor die beeldvorming hierover. Oké, okay. iedereen Wijmerga van het CDA in Eindhoven, dank u wel. Dank u. In China zijn opnieuw doden gevallen bij een ongeluk met een schoolbus. In de zuidelijke provincie Yunnan kwamen zeker zes mensen om... toen het overvolle busje van de weg raakte en in een afgrond stortte. Het is al het zoveelste ongeluk met een schoolbus in China in korte tijd. Daarbij zijn tientallen doden gevallen. Het heeft geleid tot een fel publiek debat over de veiligheid van het leerlingenvervoer. Vooral scholen op het Chinese platteland krijgen veel te weinig geld... om genoeg schoolbussen te laten rijden. Uit ernstigste ongeluk kwamen vorige maand 21 mensen om. In een busje met 9 zitplaatsen zaten meer dan 60 kinderen. In Syrië heeft de oppositie de Arabische Liga gevraagd... waarnemers te sturen naar Homs. Die stad is een belangrijk centrum in de opstand tegen president Assad. De oppositie is bang voor een grootscheepse aanval van het leger op Homs... om het verzet de kop in te drukken. De afgelopen dagen waren er al bombardementen... en nu zijn er ook berichten dat militairen de stad willen binnentrekken. Daarbij zouden de bomaanslagen van vrijdag in Damascus als excuus worden gebruikt om in te grijpen. Bij die aanslagen kwamen ruim 40 mensen om het leven. Er is de verkeersinformatie bij de ANWB. Zit er een e -passet? De eerste file van, uh, van vanochtend, of vanmiddag eigenlijk... op de A20, Goudaouk van Holland, is een ongeluk gebeurd. Er staat bij Rotterdam-Prins Alexander twee kilometer file. Twee rijstroken zijn namelijk dicht. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. In een kerk in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja is tijdens de kerstviering een ontploffing geweest. Zeker tien mensen kwamen om het leven. André Kuipers heeft vanuit het ruimtestation ISS... zojuist het startsein gegeven voor de top 2000 op Radio 2. En in het noorden van Afghanistan heeft een zelfmoordaanslag... aan zeker twintig mensen het leven gekost. Over de precieze locatie bestaat onduidelijkheid. Er zijn berichten dat de aanslag in de provincie Kunduz is.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 Blue van VGZ vanaf 77 euro. Sluit nu af op blue.nl. Dit is Radio 1. Max, de kersttribune. Met Margriet Treintjes en Govert van Brakel. Een heel goedemiddag. Welkom bij deze speciale uitzending van de perstribune. En voor de gelegenheid, u snapt het, omgedoopt tot de kersttribune. We komen dit keer live vanuit Amstel Foyer in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Hier wordt op dit moment het Wereldkerstcircus gehouden. Ze, ze zijn net begonnen beneden. En daar gaan we het straks nog over hebben. Ja, Onder ons sluipen de leven daarheen. Precies. Nou Margreet. We zitten gelukkig wat hoger in het gebouw. Maar desondanks, de perstribune, zoals u gewend bent... kijken we terug natuurlijk op de ontwikkelingen in sport en media... Zometeen de directeur van het Beestenspul. en van de clowns. en van de trapezewerkers. onder andere uit Korea, Henk van der Meijden. voetballer Hedwiges Maduro komt langs. en trillerschrijver Thomas Ros. Ja, we hebben ook onze vliegende kiep. verslaggever Jeroen Wart. Uh, hij sprak met een aantal sporters. over hun afgelopen jaar, bijvoorbeeld Sven Kramer. Robert Geesing, Ronald Koeman en René van der Grijp. Ja, en dan hebben we natuurlijk ook Johan Derksen. Ja, die zit er ook bij. Ja, maar vind... die komt met muziek, hè? Ja, zwaar. Ja. Vind jij een beetje een Norse man, hè? Nou, opvallende man, zal ik het zo zeggen. Als u wilt, uh, mensen kunnen reageren op deperstribune.nl. En er is live kerstzang. Van dit trio. Trio 4 dat bestaat uit Iwan Dam, Marianne Sassen en Mira Gruning. Roeien is bijna haar tweede natuur. Op de Olympische Spelen in 2008 haalde ze goud in de klasse dubbel 2 lichtgewicht. Tegenwoordig is ze journaliste en schrijft ze over de helden... waar ze lange tijd zelf tussen stond. Wij verwelkomen op de kersttribune van Max. In, uh, in weer wat rustige bewoordingen. Kirsten van der Kolk, dag Kirsten. goedemorgen. ziet er prachtig uit in een rode jurk met glitters. Ja, het is kerst, Echt, he? kerst. Ja, Wat heb je gedaan vanochtend? Um, ik heb een kerstontbijt gehad met mijn moeder... Dus, uh, en wat wordt er dan gegeten bij het kerstontbijt? Um, nou, we hadden veel. We hadden Moskoof. Dat is een beetje traditie vanuit, uh, bij mij vanuit het gezin. En wat is dat? Um, ja, heel simpel gezegd. Een soort van cakevariant. En uh, mijn moeder maakte dat al jaren zelf. En ze had er dus speciaal eentje voor mij gemaakt. En um, daarnaast hadden we... Uh, bolletjes uit de oven en uh, van die croissantjes. Alleen mijn man had het verkeerd gekocht, dus we hadden party croissantjes. Ja, echt geen sportmaaltijd, Laat zou ik maar nou zeggen? Nee, zeker niet. nee, absoluut niet. Nee, veel te vet. <laughs> nou hoorde jij net waarschijnlijk ook: jij bent ambassadeur voor de Olympische Spelen in Amsterdam 2028. Nou, uh, er is nog geen uh, stad toegewezen. In elk geval is het zo, dan gaan we dan nu nee. En de ringen zijn al weg. Daarom nemen we naartoe. De ringen uit Amsterdam die er nu hangen, ja. die zijn gestolen. Dat ja. hoorden we net op het nieuws. Ja, ik dacht, het is eigenlijk wel een mooie stunt om aandacht te vragen voor het uh, Olympisch plan. Zit jij erachter? Nee, absoluut niet. Nee, ik dacht eerst, mijn eerste reactie is, wat moet je ermee? Toen, daarom dacht ik, nou, ik weet wel wat mee. Dus uh, het is best wel leuk om de Olympische ringen uh, eventjes thuis te hebben. Ja. Wow. Om jou nog even te introduceren. Mensen denken: in Kirsten van der Kolk, wie is dat ook weer? Nou, um, je hebt een enorme sportprestatie geleverd in uh, 2008. Ook bij de Olympische Spelen in Peking. Heel even luisteren naar jouw finale: Van Eupen en Van der Kolk. Magistraal! Goud! Goud voor Van Eupen en Van der Kolk. Licht van gewicht, maar groots van daden. De eerste gouden medaille voor Nederland in een boot bij de vrouwen is een feit. Hier is roeigeschiedenis geschreven. Zo ging dat, in 2008. Ja. Ja. Je kent het natuurlijk, het fragment. Je kent het moment. Wat doet het je als je het terughoort? Um, ja... Dat is wel erg leuk. Ook, nou ja, ook het enthousiasme en gewoon, um, wat de verslaggever dan zegt. Ja, ik vind het echt geweldig bedacht. Nou ja, het is ook zo. Jullie ja. waren de eerste dames, lichtgewicht, die de ja. gouden medaille van het roeien thuis kwamen. Ja, ja daar dus, nou, ben je natuurlijk op dat moment ook helemaal niet mee bezig. Maar achteraf is het wel ja. grappig om te bedenken dat je inderdaad uh, de geschiedenisboeken in ja. dat opzicht niet. Waar is die gouden medaille nu? Die ligt gewoon in mijn kast. En af en toe neem ik hem wel eens mee als ik ergens naar een presentatie ga. Om of... het even te laten zien dat het echt waar is. Nou, ik weet, mensen vinden het toch wel heel erg leuk om te zien. En uh, het is ook gewoon een hele mooie medaille. Oh ja? ja? Ja, ik had hem anders wel even mee kunnen ja, nemen. Ja, inderdaad. <laughs> Niet aangedacht, ja, soms vergeet ik dat Waarom ook. Waarom is hij mooi? Hij is mooi omdat, um, nou, aan de ene kant staat dus de gordijn dat is de godin van de Overwinning, de Griekse Godin van de Overwinning. En aan de andere kant, uh, dat zijn dan de kanten die de spelers zelf mogen ontwerpen. Er uh, zit een ring van jade in. En dat is, in de gouden medaille is dat uh, witte Jade. En de zilveren en brons hebben weer allebei een andere kleur jade. En dat maakt die medaille gewoon wel echt heel bijzonder, en okay. mooi. En, en nu komen de Spelen van 2012 eraan ja. in Londen. Hè. Dat is binnen afzienbare tijd. En dan ben je er niet meer bij. Uh, kriebelt dat dan nog ergens? Of denk je, nee, dat roeien... je. Ik heb het drie jaar geleden vaarwel gezegd. Ik mis het niet. Um, nou, ik mis het gelukkig niet meer. Want um, uh, voor 2008 miste ik het dus wel. Want toen ben ik dus weer opnieuw begonnen. Um, maar het, ja, het blijft gewoon een mooie sport. Ik zit nu gewoon ook heel weinig in de boot. En ik weet gewoon ook dat als ik meer in de boot zou zitten... dat ik misschien meer zou kriebelen. Gaat het weer in je lijf zitten? Ja, maar ik weet ook gewoon heel goed wat ik er allemaal voor heb moeten doen en laten. En gewoon alleen al het idee om dat te bedenken... weet ik weer van, oh ja, nou ja, weet je, het is echt wel mooi. En er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. Ik denk ook niet dat ik dit kan... Evenaren, want wat ik had ook zoiets van... dit is echt alleen maar met maar, Dit ja. was dit mogelijk. Ja, het was goed. Het, is het goed. was goed, Ik ja. hoor hier wel heel erg uh, de rechter hersenhelft... die Johan Kuif tevoorschrijdt over. Het rationele. Het ja. rationele. Waar is de emotie van de linkerhelft van deze roeister? Nou, die haal je... Um, um, ja? Dat is nu het rationele is waarom ik niet meer uh, actief sport. Ja, en en je, daar met... zit een hele rationele ja, overweging in. En met aan. dat rationele druk je dat, dat emotionele natuurlijk ja, ook zo ver mogelijk weg. Het was want... gewoon het mooiste om te Precies. doen. En ik was natuurlijk bereid om alles ervoor op te geven. Ja. En uh, ik deed niet liever en ik ben ook weer teruggekomen. En ik heb daarvoor ook weer die keuze gemaakt om ja. alles opzij te schuiven ja. om dat te doen. We, ga, we gaan naar jouw sportmoment. Want je hebt nog een bijzonder iets gevonden. Ja. Wat is het? Dat van de afgelopen jaar uh, vond ik toch wel het sportmoment toch uh, Johnny Hoogland. Uh, die valt, is dan niet een uh, hoogtepunt in die zin van een, een topsportprestatie. Maar gewoon het moment heeft wel heel veel indruk gemaakt. En ja, daarna is eigenlijk Johnny ook uh, de nationale knuffelbeer geworden. <laughs> Even Jongens, achter? wat is hier gebeurd? Hoogland. Maar de auto! Nee! Nee, dit geloof je toch niet? Fletcher, oh, wordt hard wat gevallen. Wat in toestam. die hacker, dit is niet... Dit kan niet waar zijn. Ja, hij belandt in het prikkeldraad. Ja. En is het zo dat jij iets van hem ook in jezelf herkent eigenlijk? Want hij is natuurlijk een enorme doorzetter geweest daarna. Uh, gewoon weer ja, op de fiets. Ja, hij is wel inderdaad een doorzetter. Um, nou, ik, um, ik weet nog ik echt veel verder. Ja, qua topsporter wel, weet je. Hij heeft ze gewoon... Ja, zoals als topsporter, je gaat gewoon door. Maar voor de rest... Um, maar waarom uh, raakt het jou anders zo? Um, nou, maar ik denk dat dit is een stuk wel wat iedereen raakt. Nou, punt één, hij, hij ging natuurlijk best goed. Hè? Hij ging best goed. Hij ging hartstikke goed die dag. Mm -hmm. En uh, we zaten natuurlijk allemaal gewoon te kijken. Van, nou, eens kijken of hij ja. nog wat kan. Maar het grappige is, Kirsten... Een dagafverwinning. We, we weten niet meer dat hij goed ging die dag. Maar we vergeten nooit meer... Dat hij in dat prikkeldraad belandde... Ja. en dat hij met die gescheurde broek doorfiets... en met al die ja, pijn... Nou, dat wel. Nou, ik weet dus dat hij die dag nog wel echt wel goed ging. Ik weet dat hij het uiteindelijk nee. niet had waar kunnen maken... het Maar maar ging tot dan toe echt heel erg goed. Vanaf dat moment was het ook gewoon helemaal bekeken. En dat moet zo'n mentale impact hebben. Daar moet je echt zo sterk voor in je schoenen staan... om gewoon nog inderdaad door te gaan... en er zo het beste van te maken. Ik ga zo met je doorpraten. Ja, ja want je doet ook allerlei nieuwe dingen natuurlijk. Want je kan niet drie jaar van het water weg zijn... en uh, gewoon lekker thuis... Uh, Kerstom bij te bedenken. Uh, zometeen meer kersten. Uh, gedurende deze uitzending, die tot vier uur duurt... bij Omroep Max, de kersttribune... hoort u allerlei mensen uit de wereld van sport en media... over hun held van 2011. De eerste is een van de beste turners van ons land. De Eretribune. Bekende mensen uit de sport en media... brengen een ode aan hun held van het afgelopen jaar. Ik ben uh, Epke Zonderland. Uh, mijn sport uh, van het jaar was... Uh... Op het moment dat het uh, honkbalteam uh, wereldkampioen werd. Ik, uh, ik was zelf niet in Nederland. Ik was zelf al een uh, voorbereiding op het WK uh, in Tokio. Maar uh, ja, gewoon de prestatie op zich uh, is zo uniek en fantastisch. En uh, is op het sportgehalen gelukkig ook uh, mooi beloond. De sportvloeg van het jaar 2011. Het Nederlands honkbalteam. De kersttribune van Max... Met Margreet Rijntjes en Govert van Brakel. Ja, we hoorden... Ja, als u het nu niet weet, hoe u naar luistert. Ja, en u hoorde daarvoor Epke Zonderland. En uh, we gaan verder met iemand die een iets minder mooi jaar achter de rug heeft. Namelijk René van der Gijp. Enorm populair. Maar toen kwam de man met de hamer, zoals ze zeggen. Hij zit uh, al tijden weer oververmoeid thuis. Sjoerd van der Wart die ging bij hem langs om te kijken hoe het nu met hem gaat. Hij vangt de mooiste kerstverhalen uit de wereld van de sport. De vliegende kiep. René van der Gijp, het is 12 uur geweest. Eerste kerstdag. Wat doe jij? Nou ja, wat iedereen doet. Familie af, even naar, uh, naar mijn moeder toe. Even eten, drankje drinken. En uh, nou ja, je ziet het hier, ik heb nou niet echt, uh, zit niet echt volop in de kerstsfeer. Dus Nog ik geen zou... kerstboom, zit. Nee, wel kerstkaarten ik doe... van de VI zag nee, ik. ik. ik doe het niet thuis. Dus ik ben, uh, ik ben voor het grootste gedeelte weg. En dat... Uh, dat is ook wel lekker, want dan blijft het schoon, hè? Ja, daar heb je iets mee, hè? Nou, nou, dat niet, maar ik bedoel, om nou de hele familie bij mijn thuis uit te nodigen, dat gaat net iets te ver. Je ja, kan toch wel goed koken, volgens mij? Ja, nou, ik kan wel koken. Maar ja, koken moet je natuurlijk sowieso. Als je alleen woont, moet je natuurlijk wel kunnen koken. Maar dat houdt wel op bij spaghetti, soepjes en uh, biefstukje. En weet je, het is niet zo dat, ik, uh, dat het hele ingewikkelde. Gordon Ramsay. Uh... Dat hoeft dan ook weer niet. Maar jouw moeder zou het misschien ook wel leuk vinden... om een keer hier te komen met kerst. Ja, maar mijn moeder, mijn, als mijn moeder komt, dan, die komt wel. Ja. Maar dan maak ik gewoon een tomatensoepje of zo. Weet je, dat, ja. dat, uh, dat, uh, dat lukt me wel. Ja, maar niet op eerste kerstdag kan dat niet. Tussen de middag? Ja, tussen, ja, de, maar, middag wel. Oh, tussen de middag kan dat wel. Nee, s'avonds niet, maar tussen de middag wel. Waar denk jij aan terug, als je het 2011 hebt? Nou ja, ik denk terug aan het feit dat we... dat het programmetje de Gouw televisie erin gewonnen hebben... dat we het goed gedaan hebben... En dat ik aan het eind van het jaar een vliegende inzinking opgelopen heb. En dat ik er nu gelukkig weer enigszins bovenop aan het kruipen ben. En maar dat ik wel uh, zeg maar geschrokken ben van dat je zo ver uh, <laughs> kan zakken. Ja. Heb je daar nu een verklaring voor? Nee. Ja. Zoek je daarnaar? Of, of ja, zeg je, ja, ja, het je is kan, eenmalig? Maar... Je kan natuurlijk wel de verklaring zoeken... dat er natuurlijk de afgelopen 2,5 jaar wel het nodige met mij gebeurd is. Ik bedoel, het dat, is dat, van een heel rustig leventje... waarbij ik gewoon 2, 3 lezingetjes in de week gaf in de buurt... of Papendrecht, Zwijndrecht, Rotterdam, waar ik op mijn gemak naartoe reed en mijn verhaaltje deed in de uur, ja, werd het gewoon overal één grote media-hype waar ik kwam. En overal waar ik kwam was er radio, tv... en dat wilde ik niet dat ze het uitzonden. Want als ik gewoon een lezing geef... wil ik niet dat het, dat het door tv Oost, West, Zuid opgenomen wordt. Dus het was wel opeens... Ik kwam er kwam me wel heel veel op me af. En misschien is dat wel te veel geweest. En, uh, ach, weet je... Ik ben ook wel iemand dat... Uh, uh, ik ben ook wel zo dat ik bij mezelf denk... Weet je, het, het is hartstikke vervelend geweest. Maar we hebben het er ook nog zat... het veel zwaarder te pakken gehad natuurlijk dit jaar. Maar aan de andere kant denk ik van... Uh, als voetballer was je ook een ster. Dus je weet wel wat op je af kan komen. Dat het zo groot was, had je nooit verwacht. Nee, dat het zo massaal was, dat had ik niet echt verwacht. Nee, dat, uh, dat overal waar je kwam, dat, dat, dat, weet je, dat, dat, dat het helemaal vol zat. Helemaal tot aan de nok gevuld. Lezingen gaf ik. Er was vijf, zes, zeven, achthonderd mensen in een zaaltje... waar er maar 300 in kunnen. 50 graden overal. Weet je, helemaal... Weet je, ik werd op een gegeven moment helemaal gek van ook, weet je wel. En dat... Uh, ik zit ineens te denken aan Doe Maar. Die stopt ook op een hoogtepunt. Want die werd daar ook gek van de fans. En de Beatles gingen ook niet meer optreden... omdat ze de fans niet meer konden horen. Maar dat is een beetje bij jou ook. Ja, maar kijk, weet je, je, je kan wel zeggen... maar, maar dat programma, dat, dat, dat, dat, dat vind, ik, vind ik hartstikke leuk om te doen. Weet je wel. Ik bedoel, je kijkt die wedstrijdjes toch. en uh, Ik ben er inmiddels wel achter dat ik altijd al een soort... Uh, nu nog steeds, weet je. Alle analisten die ik aan het woord hoor of in kranten lees... dat ik, dat ik altijd nog wel een andere mening ben toebedeeld... als, als dat zij hebben. Nou, jij bent zeer origineel. En, en dat ja, is ook dat, jouw handelsmerk. En dat is juist ja, ook het leuke. Ja, maar ik ben ook wel... Een hele erg, erg realist, weet je wel. Ik weet dat de beste spelers van Nederland niet meer in Nederland spelen. Dus als ik ga zitten kijken naar RKC tegen de Graafschap... Ja, daar kan ik niets van verwachten. Ik bedoel, wel mooi dat je daar nog naar gaat kijken. Ja, nee, maar be, bewijzen wijze van. Ik kijk, ik kijk nog het liefste dan naar Heerenveen, PSV. Dat gaat dan, weet je, dat, dat zit nog een beetje boven, maar... Maar dan ook zit je echt... Weet je, waar je in Nederland ga je alleen nog maar kijken van... welke stappen maakt Wijnaldum, welke stappen maakt Ver... Uh, wat voor stappen maakt Mertens, welke stappen maakt Strootman. Want om nou echt te gaan zitten kijken naar de wedstrijd... en te gaan kijken wat gaat er goed en wat gaat er fout... dat heeft geen zin, joh. dat moet je doen bij Barcelona. Jij moet ook spelen, wanneer gaat dat weer gebeuren? Nou ja, ik wil natuurlijk volgend jaar wel gewoon weer gaan beginnen. Dat mag duidelijk zijn. Ik bedoel, ik voel me nu weer prima. En... Uh, en dat gaat wel weer lukken. En dan gaan we gewoon weer leuke dingetjes maken. En dan gaan we de EK tegemoet. We gaan een leuk jaar tegemoet. Hè? We, hebben de, we hebben geweldige Champions League-wedstrijden. De Europa League wordt zelfs leuk. Hè? Met oh. Manchester. En ook bij RTL. Dus dat is ja. voor jullie ook leuk. Mm, dus dat, uh, we gaan een leuk jaar tegemoet. Zeker met zo'n toernooi. Daarna nog de Olympische Spelen. Dus dat kan niet op. En hier ben je fit? Een week of drie? Ah, dan ben ik wel fit. Kijk er dan naar uit. Oké, okay, dankjewel. Verslaggever Ziel van der Wart op bezoek bij... Uh... De man die niet meer in de war is. René Van der Gaet. Ja. De we, zit ja, we zitten hier nog steeds uh, met Olympisch kampioen roeien. Kirsten van der Kolk. Tegenwoordig is uh, sportjournaliste. Uh, jij hebt natuurlijk je sporen verdiend hè, binnen het roeien. Ja. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat uh, de journalistiek meteen je met open armen ontvangt. Hè? Nee. Nee. Hè? Viel je dat tegen eigenlijk? Um, nou, ik, ik ben er niet vanuit gegaan omdat je goed bent in het een, meteen. Nee. Iedereen denkt dat je dan ook maar goed bent in het ander. Maar ik heb, wel, uh, ik heb er heel goed over nagedacht. Ik heb een beetje een proces doorgemaakt om te ontdekken dat dit is wat ik wilde. Ja, waarom eigenlijk? Um, omdat ik gewoon helemaal terug ben gaan naar de basis van... wat vind ik nou het allerleukste als ik stop met roeien? Wat vind ik dan echt leuk? Waar ja, gaat mijn hart er sneller van stromen? Nou, toen dacht ik de, de journalistiek. Ja, want? Nou, ik zat als klein meisje al uh, verhaaltjes te schrijven en te typen. En, um, en eigenlijk is dat ergens een klein beetje verdwenen. Ook een beetje door het roeien, want dat geeft niet heel veel ja, uit. Maar voor andere dingen. vertellen, dat is het. Ja. ja. En iemand die jou een kans heeft gegeven en die in jou geloofde... Uh, is Frits Barend, hoofdredacteur ja. van Helden. En wij vroegen hem waarom hij jou die kans heeft gegeven. Ze heeft van het begin af aan heeft ze ongelooflijk enthousiast. Dus ze kwam met allerlei voorstellen. En ik weet dat weet ze zelf ook nog wel. Het eerste verhaal uh, wat ze gemaakt heeft, heb ik... en dat is niet makkelijk, omdat je toch tegen iemand die goud heeft... gewoon in Peking, een soort geld-idool toch moeten zeggen, ja, sorry, maar dat is niet helderwaardig. Maar dat kon dus tegen. Ook een topsporter kan ook tegen kritiek, kan tegen verliezen. Omdat ze ook weten wat winnen. We hebben nog steeds die gevechten met haar. Maar je ziet dat ze een ongelofelijke drive heeft. En de verhalen worden ook steeds beter. Leuk te horen. Ja. Ja. Hij heeft me inderdaad de kansen gegeven. En nog een kans, omdat de eerste kans dus niet helemaal goed verliep. Heeft hij ook uitgelegd waarom je zegt, ik geloof in jou? Lijkt André Haas dus. Uh, ja, nou, hij uh, gelooft ook in, inderdaad in mensen een, een kans geven. Ka in, ook in het kader van de filosofie ook van Joon Cruijff. Uh, hey, ja, ja. <laughs> Nou, nee, hij geeft inderdaad oké. Okay. Um, er, <laughs> er zijn twee kanten. twee kanten. Want aan de andere kant ja. is ik de opleiding, hè, de Cruijff University, waar ik het ook, yes. ook aan verbonden ben. En uh, dat is helemaal opgezet om uh, mensen ook na de sport de kans te bieden op een baan. Ja. En in die vanuit die filosofie uh, ja, vond hij het uh, ook volgens mij mooi om dus een, een sporter vanuit ja, die wel gedreven is in één, een kans te geven om in het. En dan moet je het maar maar de gewetensvraag, Kirsten. Ja. Jij weet iets over jouw uh, partner in de boot, Marit van Eupen. Ja. Jij gaat een helder verhaal maken in opdracht van Frits Parend. Schrijf, schrijf je jouw kennis op ook als je weet, vindt Marit niet leuk? Nee, zal ik niet opschrijven. Nee? nee. geldt nee. dat alleen voor Marit of ook voor andere mensen? Um... Ik zal niet snel, denk ik, iets opschrijven, in ieder geval nu nog niet wat iemand echt, echt niet zal waarderen. Maar um, ik, ik, ik heb wel soms, soms heb wel het verslag en het achtergrondverhaal. Als je gewoon zeg maar, want ik schrijf voor het parool dan ook soms wedstrijdverslagen En dan, hè, het gaat soms wel om sommige weetjes of sommige interessante dingetjes die mensen niet leuk vinden. Maar in een wedstrijdverslag kan dat wel. En waarom doe je het niet? Um, nou, omdat ik weet dat ik het zelf heel erg had gevonden als sporter, als mensen dat bij mij hadden gedaan. Um, Maak je dat een goede journalist? Uh, nou, misschien nog niet zo goed als ik zou moeten zijn. Want ik, uh, je moet juist... Uh, het gaat dus om die interessante details erachter. Maar ik heb wel zoiets van um, een bepaald interessant iets. Soms, he, wat is dan werkelijk de waarde om zoiets nou per se op papier te zetten? Uh, wat, he, dan bereik je ja. alleen maar iets voor jezelf. Dus het um, klinkt heel erg kruifjaans. Elk nadeel heeft een voordeel. Want kijk, het voordeel is, je weet heel veel van de sport waar je over schrijft. Ja. Maar het nadeel is, je weet te veel wat je misschien niet wil schrijven. Uh, ja nou, Bijvoorbeeld vanuit het roeien. Ik schrijf dus ook veel over het roeien voor het uh, parool. Um, het, het voordeel is dat ik wel heel dicht bij alle verhalen zit. Ik weet heel veel verhalen en ik heb daardoor heel veel keus uit ja. leuke verhalen. En je kan de vragen stellen die al die journalisten jou nooit gesteld hebben, bedacht ik me. Nou, nou, wat, dat, wat vond dat je dat de vervelendste was... vraag? Wat vond ik de vervelendste vraag? Oei. Daarvoor zijn er, denk ik, net iets te veel geweest om dat echt te onthouden. Nee, is maar, schoen, je krijg, maar, een. ja, maar je krijgt direct na een race een microfoon onder je neus. En, en vind je dat vervelend om emotioneel te moeten reageren op de vraag: wat gebeurde er? Uh, nee, maar ik, ik, wat wij bijvoorbeeld na de Spelen heel erg hebben gehad. En want wij hebben natuurlijk daar die microfoon ook onder ons ja. neus gekregen. Um, dan wil ik wel gewoon over het roeien praten. Over de wedstrijd en alles wat daarmee betrekking heeft. En niet heeft. over? Over, nou bijvoorbeeld Marit kreeg de vraag over haar verloving met mijn uh, coach. Hè, want die zijn nu getrouwd. Ja, dat is, weet je, je hebt net goud gewonnen, uh, ja, en dan beginnen ze te vragen over... Ja, hoe zit het met je verloving? Ja, dat ding hadden oh, de... Nou ja, daar reageerde ze ook dus niet zo uh, enthousiast op, die vraag. En dan uh, zie je dus dat uh, uh, mensen die dat dus op televisie zien, op internet... over elkaar heen vallen, dat het zo'n naar mens is. Dan denk ik, ja, duh, maar dit is nou echt een journalistenvraag. Dat ik denk je bent gewoon op zoek naar sentiment. En dat vind ik gewoon vervelend op zo'n moment dat je voelt... dat iemand op zoek was naar anderen om maar tranen te trekken... of emotie forceren te, te halen, dan denk ik. Nou, dat vond ik echt een hele zwakke zet. Zometeen uh, gaan we graag verder met je, want je gaf het al even aan. Je doet ook werk voor de Johan Cruijff University. Dus, um, maar eerst Johan Derksen, hè? Uh, graag meer daarover. Ja. Ja, Eigenzinnig is hij, Nors, wat je wil. Uh, in elk geval is hij voetbalcommentator bij, uh, van Voetbal International. Nu trouwens ook nog hoofdredacteur. Hij is aan maar, het werk nu, weet je dat? Hij, is, hij zit nu bij de radio op zijn kantoor. Ja, op kerst, hè? Ja, Kijk, moet... nou wij overigens ook, hoor, maar goed. Ja. <laughs> Johan ook, gezellig. Hallo, Johan. Uh, maar zijn echte grote liefde is ook muziek, wist je dat? Naast de sport. Nee, vind ik verrassend. Ja, hij heeft... Uh, nou, Noord. Harry Muske wist ik wel, want hij is echt van QB en dat soort en uh, music. Ja. Ja. En hij heeft een enorme collectie kerstcd's zelfs. En speciaal voor ons, voor de kersttribune, heeft hij uh, een heleboel platen uitgekozen. In zijn kast gedoken. En hij vertelt ook elke keer wat het verhaal is achter die favoriete kerstliedjes. Johans Platenkast. Ik heb niets met kerst, maar ik heb wel veel met kerstmuziek. Want zeker in Amerika is dat een cult. Uh, iedere Amerikaanse artiest die heeft wel een uh, kerstalbum. En het aardige daarvan is dat dat jongens uit de blues, uit de country, uit de soul, uit de Cajun zijn. Dus je hebt uh, van Silent Night heb je dus honderden uitvoeringen. Allemaal met een specifieke sound. Dus ze blijven allemaal hun eigen karakter houden. P.J. Proby, dat was een demozanger. In Amerika had je vroeger zangers, die zetten een nummer op de plaat... en dan werd dat plaatje met het liedje aangeboden aan echte zangers. En P.J. Proby, dat was de demozanger van Elvis Presley. Dus wat Elvis Presley deed en waar die wereldberoemd mee geworden is... is P.J. Proby nazingen, want Elvis Presley kan zelf niks. Dat is gewoon een coverzanger. Nou, die P.J. Proby die is verdwaald in Engeland. En die is in de zestigste jaren daar blijven hangen. Die is helemaal verloederd. Zit helemaal aan de grond. Is een paar keer failliet geweest. Maar die man die kan zingen ook, terwijl hij een rock'n'roll zanger is. Als een Amerikaanse crooner, als een soort Frank Sinatra. En op die wijze vertolkt hij Silent Night. En als je dan zijn levensverhaal kent, is dat helemaal prachtig. <tied> song Ja, zo gaat hij nog een tijdje door. PG B. Ik ken hem alleen maar van Today, I Kill The Man. Maar Johan, mooi verhaal achter deze inmiddels verloedende zanger. Je hebt elke zondag in de perstribune, jij weet dat heel goed, onze tv Ron vergouwen Met zijn kijk op de tv-week in zijn rubriek Kassie Kijken. Nou, nu een jaar overzicht. We gaan overschakelen naar Hilversum, naar de Max TV Studio 23. Want daar staat Ron klaar in zijn smoking. Jawel. Welkom bij het Kassie Kijken Kerstgala 2011. Een ware prijzenregen waarin onze tv rescent de opvallendste tv-momenten van het afgelopen jaar rijkelijk beloont. Hier is uw gastheer Ron Vergouwen. Ja, dank u. dank u welkom bij het Kassie Kijken Kerstgala 2011. De tv-kijkers hebben het hele jaar aan de buis gekluisterd gezeten... en nu is het tijd om de balans op te maken. Er staan hier een aantal prijzen te fonkelen dat het een lieve lust is... en die schreeuwen om aan een winnaar gegeven te worden. We gaan snel van start met de eerste categorie. En dat is, u ziet hem hier al achter mij staan, het is een mooi ding... de Zilveren Dr. Klavan Awards... voor de meest in het oog springende tv-deskundige van 2011. En voor deze categorie zijn genomineerd... Als eerste Ingeborg... Beugel, zeer uitgesproken Griekenland-deskundige. Ze wist de ingedommelde gasten bij Pauw en Witteman regelmatig goed wakker te schudden. Brussel stop heeft 30 even, stop, jaar lang Willend. En het er echt Stop even, stop even. Doe mij ook een zo'n op Griekenland. Denk er misschien ik kan ook, ook, ook ik anders over. Maar hoor. het zit wel even iets Je anders. Je gaat gewoon keihard nee, door ja, mij. Nee, ja, dat moet ik wel even. Ook genomineerd Bert van der Veer, zelfbenoemd tv-deskundige. Oogste dit jaar veel publiciteit met zijn kritiek op de winnaar van de televisiering. Voetbal! Voetbal International. International is de grote winnaar, wat vind je daarvan? Een desastreuze ontwikkeling voor de televisiering. Verder genomineerd Mustafa Oekbi, het stabiele anker van de NOS-redactie... tijdens het losbarsten van de Arabische Lente. Eerst als Occupy-achtige kampeerder in de NOS-journaalstudio later als verslaggever ter plekke. De deskundige Mustafa Oekbi is op de redactie. Nou, we moeten niet vergeten dat er in Egypte geen persvrijheid bestaat. En in Toberoek, vlak vlakbij de grens met Egypte, is Mustafa Oekbi. Um, Mustafa, hoe is de situatie bij jou? De situatie is in ieder geval niet wat rustiger geworden vannacht. En Mustafa, wordt men daar al zenuwachtig? Ja, dat kun je wel stellen. Tevens genomineerd energiedeskundige Wim Turkenburg... was wekenlang niet van het scherm te branden na de kernramp in Japan. En mijn studio is Wim Turkenburg energiedeskundige van de Universiteit Utrecht. Zoals al gezegd, er heeft een explosie plaatsgevonden in de tweede reactor. Hier aan tafel in de studio Wim Turkenburg, welkom. In de studio Wim Turkenburg, waar staan we ongeveer? Nee, ik was eerlijk gezegd vanochtend hier uh, zeer beducht voor dat dit zou gaan gebeuren. En tot slot, ook genomineerd hoogleraar Arnoud Boot als eurocrisisdeskundige. Hij kreeg zware concurrentie van Matthijs Bouwman en Willem Middelkoop... maar uiteindelijk dus toch zelf genomineerd voor de Zilveren Dr. Clavan Award... Arnoud Boot. Meneer Boot, wat is nou in een notendop de hele schuldencrisis... waar we nu al maanden mee aan het worstelen zijn? Nou ja, de Eurolanden zitten in zwaar weer. Meneer Boot, gisteravond die persconferentie, 10 miljard euro al. Waar gaat het dan over? Het gaat over heel veel geld. En dus bij ons Arnoud Boot, welkom. Moet ik u nog introduceren, u bent hier iedere avond bijna ook... leraar financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, en dat waren de genomineerden. Tijd voor de uitreiking. De prijs zou eigenlijk worden uitgereikt door de winnaar van vorig jaar... viroloog Ab Osterhaus... Maar die kon niet aanwezig zijn. Ik vermoed helaas een virus. Ab, beterschap. Dus maak ik zelf de envelop open. De Zilveren Dokter Clavanna Award voor de meest in het oog springende tv deskundige van 2011. Is gewonnen door... Wim Turkenburg. Ah! Wim, gefeliciteerd. Kom erbij. Nou. Ooit nog aan gedacht? Ooit nog eens de Dr. Clavan-Award 2011 te gaan winnen? Nee, ik heb er in het verleden wel aan gedacht... want ik word wel vaker gevraagd voor Radio en TV... en natuurlijk heb ik daarvan genoten van Clavan. En je ziet veel collega's waarvan je denkt dat dat is Clavan. Ik ben zo arrogant dat ik denk dat ik dat niet ben. Ja, ja, maar zie ik het nou goed? Heeft u nu echt hetzelfde jasje aan als dat u altijd aan had... bij uw tv-optredens bij het journaal? Ja, ik heb maar één jasje bij me en een extra opdracht. Daar heb ik niet over nagedacht. Nou, ik vind dat u toch wel even wat anders had kunnen aantrekken... Voor dit gala. Maar ik was zondag in het rood en ik dacht, ik neem nu een, een althans mijn vrouw zegt dit is een turquoise jasje. Ja. Volgens mij is het groen. Nou, volgens mij is het oranje. Volgende keer toch maar wat anders, uh, hoop ik. ik Gaat aan mijn vrouw voorleggen, die is hier <laughs> aanwezig. Die heeft mij geadviseerd over de stropdas die ik moest dragen. Wat? Dus ik heb een ander jasje aangetrokken. Ja. U moet het lekker zelf weten. Hartelijk dank en geef de prijs een mooi plekje op de schoorsteenmantel. Dames en heren, geef hem nog een hartelijk applaus. Wim Turkenburg. Ja, over een uurtje zijn we weer terug met het Kassie Kijken Kerstgala. En dan onder meer de uitreiking van de Gouden Hou er eens over op knop voor de meest irritante televisiehype van 2011. Volgend uur, het vervolg van het Kassie Kijken Kerstgala 2011. Tot zometeen. Ja, en die dokter clavan wordt. het uh, was natuurlijk een verwijzing... naar het legendarische typetje van Van Cote en Bi. Uh, volgend uur gaat de prijsregen verder. Ik ben benieuwd. De kerstribune van Omroep Max. Op Radio 1, Het grote van Raco. En Margreet Rijntjes. Live akar Wauw, is jouw naam uh, eens gezongen? Nee, ja, ooit is. Maar uh, <laughs> ik word er altijd een beetje ongemakkelijk van. Het zal wel aan, uh, aan, aan radiomensen kleven, denk ik, Margreet. Ik vind het mooi klinken. Het klinkt heel mooi. En, en tegen het eind van dit uur zal de trio 4 uh, uitvoerig te horen zijn... Bij ons aan tafel in de Amstel Foyer. Dus inderdaad in Theater Carré, waar nu het kerstcircus aan de gang is, beneden ons. Eh, te gast Kirsten van der Kolk, voormalig roeister. Olympisch goud in 2008, eh, met Marit van Eupen. Vandaag de dag journalist, parool, eh, schrijft ze voor, voor het Blad Helden. En je werkt ook voor Eurosport, hè, Kirsten? Je doet ook commentaar ja. op de televisie. Ja. Is, dat, is dat een andere tak van sport? Kijk, schrijven is één ding, maar praten over je sport... Eh, vertellen, analyseren wat mensen zien thuis... Maar als je zoveel halen hebt gemaakt... dan is dat analyseren is eigenlijk heel simpel. Want het is wat we zelf ook altijd aan het doen waren. En je kijkt gewoon uh, op het moment dat je op een WK aankomt... is het eerste ja. wat je doet is uh, kijken wat andere ploegen aan het doen zijn. Maar moet ik nou... Kijk, als kijker zie ik natuurlijk welke boot voor ligt. Dat hoeft ja. hoef geen commentaar om mij nee. te vertellen. Dat zie ik zelfs aan de vlaggetjes. Vroeger hadden we Aad van Leven die zei dat iemand een tafje voorsprong had. Niemand hey, wist ja, wat een tafje ja. was. Maar je kon wel zien dat hij ietsje voorsprong. Ja. Desondanks, waar moet ik analytisch naar kijken dan? Wat is een analytisch moment? Um, waar ik ook onder andere naar kijk, uh, ik kijk natuurlijk ook uh, naar uh, intervallen. Um, maar je kan ook soms zien aan hoe er geroeid wordt. Aan uh, souplesse of tempo of commi. Of oh, iemand... Of, de, de combinatie daarvan. Oh, oh, de, de, uh, of iemand dat bijvoorbeeld in staat om vol te houden. He, soms dan zien we een wedstrijd en er ligt iemand voor... Maar dan zie je het roeien en dan zie je gewoon aan de manier van beweging... of wat er ja. verandert in de beweging of hoe het blad door het water gaat. Van, ze hebben het zwaar ja. en de vraag is, gaan ze het ah, volhouden? Ja. He, dus, en dat is dan leuk om door te geven, dat je dat kan vertellen. En, ja. en heeft het zin om uh, als verslaggever door te geven, dat zijn 30 slagen per minuut... Uh, het, het kan helpen om een beeld te vormen van wedstrijden. Van, ja. uh, maar Want de meeste mensen weten helemaal niet wat is hoog, wat is laag. En dat vertel je er dan eens bij. Ja. Goh, zo roeien je best wel een laag uh, wedstrijdtempo. Want ze doen maar 30 halen per minuut. Waar bijvoorbeeld 35 halen per minuut uh, normaal is in de stad. Wat soort tel je, je in de boot? tel je zelf in de boot? En dan hebben we een tellertje in de boot. Oké, okay. dus uh, het. Ja, ja? Dus dat heb je op je voetenbord en dat. Uh, Boordcomputer? Ja. Ja, dus dat hou je dan allemaal bij. En je kan dus ook aangeven aan de mensen die kijken of iets technisch er goed uitziet ja. of niet. Hè? Of iemand goed zit te roeien technisch of niet. Je bent behalve journalist op, uh, in tal van media ook uh, stagecoördinator bij de Johan Cruijff University. Ja. Uh, wat doet hij? Want in die university, voor mensen die dat niet weten, worden topsporters voorbereid eigenlijk op het leven na de sport. Een soort ja. commerciële uh, sportwereld. Ja, het is een uh, commerciële sporteconomische opleiding. Ja. Dus um, ze worden uh, sportmarketeer of sportmanager. Ja. En wat um, doe jij? Ik ben dan de, de stagecoördinator en ik uh, heb het contact met het werkveld voor vacatures waar uh, studenten op stage kunnen. En ik beoordeel dus of de opdracht klopt van studenten. Noem eens een voorbeeld. Um, Poe, uh, het kan zijn voor een uh, vereniging, een uh, marketingplan of gewoon voor een evenement. Organiseer een evenement voor iets. Bijvoorbeeld, uh, jullie zouden specifiek uh, een, een sport iets willen doen om jullie zelf beter te vermarkten. Dan zou er een student van ons op ja. kunnen zitten. Dus maar van... noem eens iemand die jij dan onder je hoede hebt. Dat zijn dan echt topsporters dus. Um, ja, ik heb dus zelf ook de sportmarketingstudenten. Dat zijn dan niet de topsporters. Uh, want het, dat loopt een beetje door elkaar heen. Um, Goh, wie hebben we nu als namen? Um, we hebben nu als vierdejaarsstudent ook Adrie Visser, wielrenster. Ja. ehm um, um, -Kri heeft ze ook weer zijn studie uh, gepakt. Atleed. Ja. Maar heb uh, jij een soort credo aan ze? van het leven na de sport. Ik heb dat aan een leven nu ondervonden. Dit is wat ik jullie wil meegeven. Uh, nou, ik merk wel dat uh, ik gesprekken met studenten wel het leukste vind. En dan vooral dat, in dat studieloopbaan van hè, hoe kijk je verder. Um, los van inderdaad... Hoe combineer je iets? Of wanneer moet je gewoon een keuze maken van ga nu even niet studeren. Als je echt uh, met topsport bezig bent of zoals nu richting Olympische Spelen. Ja, dan vind ik als je voor goud gaat. Dan moet je gewoon alles stoppen en alleen maar sporten. Gewoon helemaal geen bijdingetjes. Um, maar wel gewoon lange termijn kijken. En uh, van wat vind je nou echt het, het leukst? Hè? Waar, waar word je nou warm van? En, ja, zoals ik dat zelf ook heb onderzocht. Ja. En is het zo dat, dat, dat, dat sporten jou behalve doorzitten nog iets anders heeft gebracht? Waarvan je nu denkt, ja, dat is ook heel goed voor bedrijven om sporters in dienst te hebben. Want die kunnen... Nou, ik vind dat uh, sporters, uh, omdat ze zo jong op uh, topniveau moeten presteren... Uh, je moet ontzettend veel reflecteren. Dus je moet jezelf heel erg goed kennen om die prestatie neer te zetten. En ik heb wel het idee dat dat zelfkennisproces mm -hmm. iets is... Waar sports op voorlopen dan op de gemiddelde Nederlander, om dat misschien zo onherbiddig te zeggen. Want die komen misschien wat later tot ontdekken van: hé, hey, ik, ik zit zo in elkaar. En als sporter ben je voortdurend alleen maar bezig met jezelf. Ja. Um, dus op een gegeven moment weet je wel hoe je bent, wie je bent, hoe je reageert. Waarom je soms zo reageert zoals je reageert. En, um, dus die zijn eigenlijk vroeg volwassener in dat opzicht. Ja, ik snap het. Jan, ik vroeg me wel af. Heb je zelf wel toch uh, last gehad van het feit... ik ben gestopt met roeien. Weliswaar op een prachtig moment met goud uit Peking. Maar daar is toch het zwart gehad? Nou, ik heb altijd wel moeite gehad... ik heb sowieso eigenlijk altijd moeite gehad na spelen. Want je werkt zo naar een hoogtepunt toe. En dan is dat spelen... Zijn die zijn geweest. En heb je bij het laatste ook nog eens je doel gehaald. Dus je kan niet eens meer nadenken van... had ik maar, had ik maar. Want we hadden alles goed gedaan, want we hadden goud, nee. uh, Dus... Um, ja, dan, dan heb, je, heb ik elke keer wel even zo'n moment... dat je even niet meer weet wat je wil of moet of gaat doen. En dat noemen ze dan het zwart gat. Dat vind ik wat, wel wat zwaar, dat woord. Maar, en helemaal de laatste keer stopte ik natuurlijk ook echt. En dan ga je toch een soort van rouwproces door. Je gaat toch afscheid nemen van je sport. Iets wat je het liefste deed. En dan heel rationeel, rationeel maar waarvan je weet... dat je dat niet eeuwig kan blijven doen. En hoe, komt, hoe komen dan dingen als het... Uh... Topsportplan Olympische Spelen op, jou, op jouw pad? Of hoe komt het dat jij eh, op dit moment ook nog meedenkt... voor de Amsterdamse gemeenteraad via de sportraad? Uh, hoe, hoe gaat zo'n proces? Um, nou, Ik denk dat dan toch wel meespeelt dat ik uiteindelijk zeg tien jaar in die topsport heb gezeten. Drie Olympische Spelen. Dus je, ja, je ontmoet ook wel wat mensen. Je kent heel veel medesporters. Niet alleen uit je eigen discipline, maar ook uit andere disciplines. Dat is ook het leuke van de Spelen. Um, dus als dan dat soort initiatieven ontstaan... Ja, omdat je toch best wel een groot netwerk hebt uit je sport, hoor je dat. En ik weet bijvoorbeeld van de sportraad dat uh, Umberto Tan volgens mij heeft gezegd van... Uh, als je een sporter zoekt, dan is dat wel een betrokken iemand. Die uh, daarbij past vanuit de sportvlak. En Jessica Gal is ook vanuit ex sport ja, in de sportraad betrokken. Uh, ja, ja. Je bent dus nu ook journalist. Staan er een aantal uh, uh, sporters op je lijstje waarvan je denkt... ja, die wil ik nou echt heel erg graag interviewen het komend jaar, bijvoorbeeld? Ja, ik wil heel graag Kim Kleisters. Kim Kleisters, waarom? Ja, um, omdat ik nu voor Helden schrijf een serie over topsportende moeders. Zo ja. waar ik er zelf natuurlijk ook eentje was. Ja, de Belgische uh, uh, tennister. Ja, ja, en ze heeft natuurlijk ook veel aandacht gekregen. Maar ik, ja, ik ben dan toch wel benieuwd hoe zij dat nou echt uh, werkelijk op, tot op het praktische niveau aan toe doet. Ja, Want ze is ook moeders geworden, meen ik, ja, hè? Ja, en ze is nog steeds... En ze steeds, is teruggekomen. Ja, en ze dus is gestopt, teruggekomen. teruggekomen ja, en hoe? Precies. Ja. En nou, dat fascineert mij dan wel, ook omdat ik wel heb gemerkt zelf... hoe moeilijk het toch was om dat te combineren. Ja. En wat wil je en, weten van er, behalve dan dit? Want hé, hoe combineert ze dat? Gewoon, maar? Ja, het, het praktische combineren, ja. van hoe doe je dat dan als je op reis gaat... en hoe, la, hoe laat je dan? En hoe zorg je dan ook dat je emotioneel, zeg maar, in balans... heeft ze dan inderdaad was dat schuldgevoel wat zoveel moeders ja. hebben? En, maar heb jij um, ook nog specifieke vragen van Kirsten van der Konk... die je alleen maar kan stellen omdat jij weet hoe het is om een topsporter te zijn? Uh, Want dat is natuurlijk jouw meerwaarde. Nou, ik denk dat ik daardoor meer op bepaalde details uh, zit. Zoals, en, bijvoorbeeld? Nou, over dat, dat praktische. Ik heb dus heel erg in het praktische ook heel erg gezocht naar... hoe pak ik dit aan, weet je? Hoe zorg je opvang? Of hoe zorg je... Uh, maar is dat zo ingewikkeld? Dat geldt voor iedereen die werkt? Uh, nee, want topsporter ben je 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Ik had geen weekend. En um, zelfs op mijn. Uh, zeg maar, andere mensen die zijn vrij en die staan dan bij hun kinderen. En als ze werken, dan heb je opvang. En dan kom je thuis en dan ga je eten. Maar um, bij mij, als ik bijvoorbeeld. Ik moest elke dag minimaal twee keer trainen. Mm -hmm. Dus dan had ik een training en dan had ik soms vrij en dan ja. heb ik weer een training. Maar goed, dat is een kwestie van een au pair in huis. Ja, maar die moet je wel kunnen betalen. Zij is en dat, woest, hè? ze is niet uh, uit een sterke voetbaltakken. En, en, dus dan, uh, en dan heb je dus wel weer mensen in huis. Ja. En uh, Ik merkte bijvoorbeeld dat daar tussendoor ik helemaal geen behoefte had om met mensen te praten. Ik wilde helemaal niet dat sociale gedoe. ik wilde uitrusten. Ja, stil. ik wilde helemaal niet, stilte. Ja, ja, weet je, praten is, kost energie. En dat wilde ik niet. Ik wilde alleen maar uitrusten, zodat ik mijn tweede training ook weer ja. goed kon zijn... En um, als er een lair verschoond moest worden... Ja, ja nee, maar, Je wel een beetje aangeleerd onderweg... sinds die drie jaar dat je gestopt bent. Want je, het gaat makkelijk zo te horen. Uh, moest je het uh, leren? Nee hoor. Oh. Nee. Nou, praat. Het is nu uitgeslagen. Je was geen energie meer. Hè. Je bent gewoon lekker, inderdaad, lekker nee, nu, aanslapen. Nee, ja, nou, ja, goed ja, beter. Ik hoef nu mee misschien dus niet meer te sparen inderdaad. Nee. Nee. Nee. We hebben hier in de, de Amstelvoyer in Carré... wellicht hoort u dat, dat er koffie wordt gemaakt, et cetera... Uh, hebben we drie zangers staan... Uh, Iwan, Marianne en uh, Mira, en die gaan zingen over de opvallendste ontwikkelingen. Luister goed, Kirsten, op het gebied van de sportjournalistiek. De sportjournalist heeft het best zwaar, een kolompje hier en een itempje daar. Maar wie lees je echt en waar luister je naar? Wij kijken naar Johan Derksen bij Ajax. De Mokumse soap. Journalisten die lagen met elkaar overhoop. De verlosse sprak in de wakkere krant. Maar wij kijken naar Johan Derksen. Wilfred Genee kreeg er van langs. Jack van Gelder vond hem tweede rangs. Een onderkruipsel heeft ons nodig om te scoren. Alles bij elkaar kreeg Genee de wind van voren. Voorbij de National. Die Jack die moet niet zeiken Zelf kan hij niet met een prijsje prijken Maar zeg nou zelf, die ring is je dat? Maar dat komt natuurlijk omdat hij naast Johan zat De sportjournalist heeft het best zwaar Een kolmpje hier en een itempje daar Maar wie lees je echt en waar luister je naar? Wij kijken naar Johan Derksen Mark Smeets had ook een goed jaar. De avondetappe is wellicht nog niet klaar. Maar wil je verslag op het hoogste niveau? Wij denken aan Johan Derksen. Johan! Nee, deze zomaar een olympisch verslag. Johan! Is er toch iemand die het mij Johan! Wij denken aan Johan Derksen. Johan! Ik zeg, doen. Dank jullie wel. 4. Applaus in de Amstel-Voyer. Uh, Max is daar met de kersttribune neergestreken... bij gelegenheid van uh, eerste kerstdag. We dachten, kom, laten we eens wat anders doen. We gaan iets nieuws doen voor één keertje. En bovendien is het hier een drukte van belang. Je zou het niet direct zeggen op de achtergrond die nu vrij stil is. Maar beneden, beneden in de arena, daar zitten kinderen, Margreet, met rode een, hoofden. En is zitten leeuwen. En Gewonde ouders. Hoor je? Dat gebeurt beneden. Klinkt goed, hè? En dadelijk horen we misschien spreekstalmeester Tony Belsen? Denk het. Zal maar zoeken. Denk het. Kersten, Kerstin van de Kolk. Ja, ja, ja. kijk, sportjournalistiek is één. Maar collega's hebben en houden. En tegemoetreden is twee, hoorden we net. Hè? Ja. Uh, er zijn altijd conflictjes tussen de dames Gedoetjes. en de heren. Ja. Maar ja, dat is, weet je, als je hoofd boven het maaiveld uitsteekt. Ja, dan kan je verwachten dat er ook kritiek komt. Kan je dat tegen, omdat je dat als topsporter ook ervaren hebt? Um, ik weet niet of ik er heel goed... Ja, nou ja, weet je, ik heb er wel een beetje mee leren omgaan. Ik heb ook uh, na de Spelen ook wel eens op een paar websites gekeken... waar ik ook van allemaal dingen voorbij zijn gekomen. dat ik dacht, oké, okay, dat moet ik gewoon niet meer doen. Nee, pijn in je buik. Ja, heel naar. Heel ja. naar. Maar ook over jou, terwijl je ook het fantastisch mij... gedaan had. Wat dan? Ja, wat uh, was er te melden over jou? Nou, onder andere dat ik daar zo blij stond te zijn. Terwijl mijn vader is dus vlak voor de Spelen overleden. En dat ik daar zo blij stond te zijn. En oh ja, dat was mocht dan niet. Ach, ja, nou ja, en dan denk ik inderdaad, wat weet jij nou van mij? En zeg, mag ik zelf bepalen wanneer ik verdrietig ben en wanneer niet? Ja. En dat soort dingen. En dan uh, trekt. Trok ik me na het even aan en dan denk je van ja, weet je wat maakt het ook uit? Het weet maar. je dat is inderdaad met internet: iedereen kan overal spuien. En ik heb begrepen dat er heel veel websites zijn waar heel veel gespuit wordt. Ja. En uh, ja, daar moet je gewoon uh, inderdaad voor afsluiten. En dat is gewoon zo, ja. We gaan een mooi jaar tegemoet, hè? 2012 qua sport. Ja, geweldig. Het EK natuurlijk en de Olympische Spelen. Ja, uh, inderdaad, je gaat helemaal stralen, als ik het zeg. Want ja. het is, ja, daar verheug je je nou, toch? Nou ja, ik ben ook wel echt een sportliefhebber. Ik volg ook echt heel erg graag sport. Oh ja. En met de Spelen, um, ja, dat is, toch, ja, het is gewoon echt zo'n mooi evenement. Ga jij nog iets doen? Ik bedoel, iets daarnaast voor uh, deze Spelen? Um, ik ga er een aantal dagen naartoe. Ook uh, namens uh, NOC en uh, Olympisch Plan. Ja. Uh, Wat ga je doen? Um, voor zover ik weet, um, mijn ouders ook wat informeren, misschien een ronde. je geeft me ook richting Holland Heinekenhuis. Het is een combinatie met Holland Heinekenhuis. En ik weet nog niet helemaal precies wat. Maar, maar je bent er wel lekker bij. Als, ja, ik ben een paar ja, dagen erbij. wandelaar. Dus, ja. ja, dat vond ik ook leuk. <laughs> zeg, en dan gaat lobbyen natuurlijk voor 2028. Uh, en ja. de wandelgangen overal laten vallen natuurlijk. Ja, ja, ja. maar ja, we moeten eerst gewoon hier een aantal dingetjes, vind ik, nog op orde hebben. Ook voor het Olympische plan. Ja, de eerste is natuurlijk ook de keuze voor de stad, van de naam dragen. Wie, Wie, ja. Wie gaat het worden? Wie gaat het worden? Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam. Amsterdam. Ja, natuurlijk <laughs> Amsterdam. Ja. Maar het gaat wel om. Uh, en dan komt weer de, de sportmarketing om de hoek. Hoe ga je het verkopen? Ja. Goed. Moeten we uh, moeten we weten wat je nu. Ga doen. De rest van deze mooie kerstdag, waar de zon langzaam uh, toch ook uh, zijn gezicht laat zien. Ik ga zo naar uh, Drenthe voor in met mijn schoonouders. Ah, wat gezellig. Waar ga je heen? Fladder. Fladder. Ah, ja, is bij Diever. Ja. <laughs> Weet we nog niet veel, maar goed. <laughs> nou, het is volgens mij best een bekende. Komen geen Spelen? Hè? Daar nee. komen de Spelen niet. Nee, Nee. nee. nee. Dank, dank voor uw komst, Kirsten van der Kol. Dag Kirsten, yes, mooie dag. Volgend uur uh, schuift uh, thrillerschrijver Thomas Ros bij ons aan... en met hem gaan we praten over de nieuwe tv-serie... Uh, naar een scenario van hem, Beatrix Oranje onder vuur. Graag uh, tot zo. Ja, want we krijgen de koningin, Margreet. Die, uh, die gaat ons een persoonlijk verhaal vertellen... en daarna krijgen we het NOS-nieuws, dus tot zo dadelijk. Goedemiddag, dit is de NOS. Ik ben Martijn van Beek. Zometeen kunt u luisteren naar de Kersttoespraak van Hare Majesteit de Koningin. Die toespraak wordt voorafgegaan door muziek. U hoort het preludium van Jacob van Eyck uitgevoerd door Arie Abbenes... op het carillon van de Domtoren in Utrecht.